Je bent weg geweest en je weet niet hoe we eraan toe zijn. Twee dagen geleden vertelde de spionnen me dat we gevaar liepen in een val te lopen zoals mak bij Oerum. Zijn enige hoop was terug te trekken op Snoymoor en versterkingen af te wachten. Maar de Fransen waren daar dichter bij dan wij. En we moesten ze voor zijn dat we terug trokken. We vonden een onverwachte bondgenoot, koning Murat. Murat? Ja. Hij dacht dat hij de list van de Weense brug weer kon uithalen. Hij ontmoette Bagration de en dacht dat het ons hele leger was. Zijn eigen sterkte was daarvoor te gering... en hij wilde tijd winnen tot Napoleon uit kwam. Hij vertelde Bagration dat er over vrede onderhandeld werd. Hij vroeg om een wapenstilstand van drie dagen. <laughs> dat was juist het uitstel dat wij nodig hadden. Bagration nam het onmiddellijk aan... En nu staan hij en zijn 4.000 man bij Hollabroen tussen ons en Murat's troepen. Wij zijn veilig zolang Murat denkt dat hij tegenover ons hele leger staat. Zend mij naar de detachement. Ik heb zelf goede officieren nodig. Ik heb ze zelf nodig. Ik vraag het u uit vriendschap voor mijn vader. Ik zal erover denken. Ik hoop alleen maar dat Napoleon niet beseft wat er gebeurt. Dat is het grote gevaar. Schönbroen, 25 Brumaire, 1805, 8 uur s morgens. Van keizer Napoleon aan prins Murat. Ik kan geen woorden vinden om mijn misnoegen uit te drukken. U commandeert alleen mijn voorhoede en u hebt geen recht een wapenstilstand te sluiten zonder mijn bevel. U maakt dat ik een veldtocht ga verliezen. Verbreek de wapenstilstand onmiddellijk en val de vijand aan. De Oostenrijkers lieten zich beetnemen bij het oversteken van de brug in Wenen. U laat u uzelf beetnemen door een edele de kamp van de tsaar. Kutuzov heeft veel met u op, Post André. En ik heb uw vader goed gekend. Ik ben blij u hier te hebben. U is volkomen vrij bij ons te blijven tot het komende gevecht. Of u bij de achterhoede te voegen en toezicht te houden op de aftocht. Wat heel belangrijk is. Maar er zal vandaag wel niet meer gevochten worden. Mag ik de stelling eens inspecteren om de opstelling van onze strijdkrachten te zien? Ach, natuurlijk. Het is van groot belang dat u van alles op de hoogte bent. Misschien wordt u wel uitgezonden om een bevel uit te voeren. Hoe dichter hij bij de vijandelijke linies kwam hoe ordelijker en opgewekter de troepen waren. Soldaten sleepten boomstammen en kreupelhout aan en bouwden vrolijk pratend en lachend onderkomens. Rondom de vuren zaten anderen, gekleed en half bloot, hun hemden en beenwinsels te drogen of hun jassen en schoenen te verstellen. Iedereen was even kalm alsof dit allemaal thuis gebeurde en niet op korte afstand van de vijand, vlak voor een actie waarin minstens de helft op het slagveld zou achterblijven. Toen hij de voorste linies van de linker tot de rechterflank had doorkruist... ...begaf André zich naar de batterij van waar het hele front overzien was. Hier steeg hij af en bleef staan bij het verste kanon. Nee, vriendje. Wat ik je zeg. Als we zouden weten wat er na de dood is... ...dan zou niemand bang zijn daarvoor. Zo is het. Bang of niet, je kunt er niet onderuit. En toch ben je bang. Och, jullie knappe koppen. Jullie van de artillerie zijn natuurlijk zo wijs omdat je alles mee kan nemen... Wodka en lekkere hapjes. Ja, je bent bang voor het onbekende. Dat is het. Je kunt nog zoveel praten over de ziel die naar de hemel gaat. We weten toch dat er geen hemel is. Alleen maar atmosfeer. Kapitein. Ja, meneer. Het spijt me uw meditaties te onderbreken, kapitein. Maar kunt u mij de naam van het dorp zeggen bovenop de heuvel, achter de Franse linies? Dat is Schunkraben, meneer. Mm -hmm. U kunt de Franse vuren zien, aan beide kanten. En ziet u daar, door de rok, links van het dorp... Dat is een Franse batterij, zou ik denken. Dat is moeilijk uit te maken met het blote oog. De Franse linie is breder dan de onze. Dat is niet zo fijn voor ons. Ze zouden ons makkelijk kunnen omsingelen. Ze hebben de wapenstilstand verbroken. Vlug, kerels, op je post. Nou, meneer, nou weten we het zeker van de Franse batterij. Ziet u de Fransen de heuvel afrennen? Ze gaan bevelen uitdelen aan het front. Murat is er dus achter. Ik moet terug naar het hoofdkwartier. Terwijl hij wegreed, hoorde André het kanonvuur luider en luider worden. Klaarblijkelijk gaven onze kanonnen antwoord. Het is begonnen. Het is zover. Maar waar en hoe zal ik mijn Toulon vinden? Ieder gezicht dat hij zag stond even driftig. Het is zover. Het is begonnen. Vreselijk en heerlijk. Dat was wat het gezicht van iedere soldaat en iedere officier scheen te zeggen. De vijandelijke kolonne komt in het midden van de heuvel naar beneden, excellentie. En ziet eruit nou dat de aanval hier zal beginnen. Uitstekend, volgstanderij. Wat denkt hij? Wat voelt hij? Wat schuilt er achter dat indrukwekkende gezicht? Dan zullen we naar de middelste batterij rijden. Volg me. Terwijl ze wegreden, maakte Bagration een sabel los die in zijn mantel was blijven steken... Het was een ouderwetse sabel van een soort dat niet meer gebruikt werd. Voorst André herinnerde zich het verhaal van Suvorov... die zijn sabel in Italië aan Bagration had gegeven. En die herinnering was bijzonder prettig op dat ogenblik. Ze bereikten de batterij waarbij André had stilgestaan... toen hij het slagveld in oogenschouw Welke compagnie? Kapitein Tushin, excellentie. Ah... Twee punt hoger, dan is het goed. Nummer twee, vuur. Kapitein Toussin? Excellentie. Hoe ligt uw vuur? Ik heb geen bevelen gekregen, excellentie. Ik vuur op Schunkraben. Het dorp daar gent op die heuvel. Brisant verhaal. Leek me goed het dorp in brand te steken. Heel goed. Kapitein Tsarkov. Excellentie. Hoe is de toestand? De Franse aanval is het hevigst op de rechterflank. Ze rukken aan op de compagnie vlak onder het keervegmenten. Geef twee bataljons van het middenbevelde de rechte flank te versterken, hè? Uh, met uw respect, excellentie. Als die bataljons worden verplaatst, zullen de kanonnen geen steun meer hebben. U weet uh, alles van tactiek? Uw excellentie, de Fransen vallen met grote overmacht het Novgorod-regiment aan. Ze trekken zich terug op de grenadiers van Kiev. Heel goed. Stuur het zesde dag onder af. En die hebben zich al teruggetrokken, excellentie. Heel goed. Vorst André luisterde aandachtig naar Bagration's woorden en merkte tot zijn verbazing dat er geen bevelen werden gegeven, maar dat Bagration de schijn wekte, alsof alles gebeurde, zo niet op zijn direct bevel, dan toch in overeenstemming met zijn bedoelingen. Officieren, die met bezorgd gezicht bij hem kwamen, werden kalm. Soldaten en officieren groeten hem vrolijk en werden vrolijker in zijn tegenwoordigheid en waren blijkbaar verlangend hun moed te tonen waar hij bij was. Bagration reed naar de frontlinie van de rechterflank en ging de gelederen langs terwijl hier en daar schoten klonken die de commando's overstemden. Welkom, excellentie. Hoe is de toestand op het ogenblik? We zijn aangevallen door de Franse cavalerie, maar ze zijn teruggeslagen. Ja, en die verliezen? Meer dan de helft van het regiment, excellentie. Heel goed. Het cirkel, excellentie. Breng twee bataljons van de 6e Jagers in stelling. Vergeet de batterij, die moet ze zelf helpen. Terwijl hij sprak, trok een rookgordijn, als door een onzichtbare hand bewogen, van links naar rechts. en onthulde een Franse kolonne die zich over het hobbelig terrein voortbewoog. Ze marcheren prachtig. En onze infanterie gaat recht op ze af. Aansluiten, geen goudmiddelen geleden. Goed zo, jongens. We doen ons best, excellentie. Ah, we moeten die dappere jongens aanmoedigen. Laten we afstijgen, Bolkonski. Voorwaarts met God! Langs Bagration stormden de Russen in ongeregelde... maar ook onvoorzettelijke golvingen de heuvel af... naar de in wanorde geraakte vijand. Het escadron waarbij kadet Nikolai Rostov diende had nauwelijks de tijd op te stijgen... of ze stond al tegenover de Fransen. Weer was er niets tussen het escadron en de vijand... en weer was er die vreselijke mengeling... van onzekerheid en vrees. Als ze maar een beetje opschoten... Ah, daar zijn ze! Rechts voor zich zag Rostov de frontlinie van zijn huzaren. En nog verder weg een donkere lijn die hij voor de vijand hield. Snelder! Snelder! Die boom stond midden in de frontlinie. Ik was er zo van bang voor. En nu is al voorbij. Er is niets verschrikkelijks meer. Ik wil alleen de vijand raken. Wat zal ik hem nog langs geven. Laat ze maar komen! Nee, nee, ik ben gewond. Mijn paard is dood. Wij zijn onze mannen. Wij zijn de Fransen. God, er is iets wat me gebeurd. Ik voel mijn pols niet meer. Er ah, komen mensen die me zullen helpen. Wie zijn het? Fransen, Kom ze op me af. Waarom? Om het te doden. Nee, van wie iedereen zoveel houdt. Maar misschien ook wel. Lopen! Lopen! Eén enkel gevoel, vrees, nam bezit van hem. Vlug de greppels overspringend... rende hij over het veld met de onstuimigheid... die hij als kind in spelletjes ten doon Eindelijk bereikte hij de beschutting van een paar bosjes. Erachter lagen Russische scherpschutters. Welke batterij is dat hier nog vuur? Die van kapitein Touchein, excellentie. Nou, We hebben ons al lang uit die sector teruggetrokken. De Fransen hadden ze toch overwompeld? We ze zo spoedig mogelijk terug te trekken. Ja, excellentie. Goed zo! Mooi! Kijk! Groots! Hoe gaat het, jongens? Vijf doden. Veertien buiten gevecht. Twee paarden dood en één afvoud vernietigd. Sla erop, jongens. Hou vol Door het geweldige rumoer en zijn eigen activiteit voelde Toussin geen spoortje angst. En de gedachte dat hij gewond of gedood zou kunnen worden kwam niet bij hem op. Integendeel, hij werd hoe langer hoe vrolijker. Hij verkeerde in een soort roes of dronkenschap. Kapitein Toussin! Kapitein! Ja, heer. Bent u gek geworden? Er is u al twee keer bevolen terug te trekken. Nee, meneer. Geen bevel om terug te trekken. Sta niet te kletsen, man. Roep je mannen bij elkaar en... Dat was weg. Nou jongens, vlug wat. Kapitein we moet u dadelijk terugtrekken. De steungevende bataljons zijn al een half uur weg. De positie is volkomen ongedekt. Span de kanonnen aan. Er was hier een minuutje geleden in een staf, of zie je? Maar die ging er weer gauw van door. Gaat u niet? We zullen proberen de kanonnen mee te krijgen. We zijn een paar paarden kwijt en een of vijf is kapot. We doen ons best. Ik blijf dat je klaar bent. Red wat je kunt. De wind was gaan liggen en zwarte wolken, vermengd met kruiddamp, hingen laag over het slagveld. Het werd donker en de gloed van twee branden was duidelijk zichtbaar. Toezins kanonnen kwamen tussen de rijen gewonden en doden maar langzaam vooruit. Kapitein, Godzijdank, ik, ik heb een zet. Ik, ik, ik kan niet meer, is Hemelsnaam. Geef hem mijn plaats. Leg je jas neer om op te zitten. Help hem maar op. Ben je gewond? Nee, ik heb hem verstuikt. Waar is je compagnie? Wie ben je? Kadet Nikolai Rostov. Ik was bij de graat, Maar ik zie niks meer van ze. Blijf maar bij ons, jongen. We zullen nu gauw in het kamp zijn. Het leger was niet meer zoals het eerst een donkere rivier die door de nacht stroomde. Maar een donkere zee die na de storm nog golft en zich langzaam effend. Er werd halt gecommandeerd... en vuren werden aangestoken. Kapitein Tushin. Dat ben ik, ja. U wordt ontboden door de generaal. Hij is daar, in die hut. Waarvoor wil hij me hebben? Ik weet het niet. Ze zitten nog te eten. Ze houden een soort van nabeschouwing. Dus toen ik zag, excellentie... dat hun eerste bataljon in wanorde was geraakt... bleef ik staan en dacht... Ik zal ze laten komen en ze met het vuur van het hele bataljon begroeten. En dat deed ik. Heel goed, generaal. Apropos, excellentie. Ik mm. moet u meedelen dat soldaat Dolohoff, die gedegradeerd was... ...in mijn tegenwoordigheid een Frans officier gevangen heeft genomen... ...en zich bijzonder heeft onderscheiden. Heel goed. Dat zal niet onopgemerkt blijven. Uh, heren, ik dank u allen. Alle onderdelen hebben zich heldhaftig gedragen. Infanterie, cavalerie, artillerie... Um, hoe kwam het dat twee kanonnen in het midden werden opgegeven? Zeg of ik uh, stuurde u daarheen, geloof ik. Eén uh, was er beschadigd, maar, maar van de andere weet ik niets. Ik ben er al door geweest, heb mijn orders gegeven en was net weggegaan. Het, het ging er warm aan toe. Uh, u was er toch ook, voorstander, hè? Ja, Jan, natuurlijk, we hebben elkaar net gemist. Oh, ik, uh, ik heb niet het genoegen gehad u te zien. Hier is kapitein Tushin, excellentie. Ah, kapitein. U had het commando over de middelbatterij? Ja, excellentie. Waarom is er een uh, kanon achtergebleven? Ik, ik weet het niet, excellentie. Ik had, ik had geen mannen. U, uh, u had er toch een paar kunnen nemen van de dekkingstroepen? Dekkingstroepen? Wel, ziet u, excellentie... Excellentie, u was zo goed mij naar kapitein Tuschins batterij te zenden. Ik vond daar twee derden van de manschappen en paarden uitgeschakeld... ...twee kanonnen vernield en geen enkele dekking... Wij danken het succes van vandaag hoofdzakelijk aan die batterij... ...en het heldhaftige gedrag van kapitein Tushin en zijn compagnie. Oh ja, vorst? Ah, heel goed. U kunt gaan, kapitein. Dank u. Excellentie. Dank je. Jij hebt me gered, beste kerel. Prins André keek hem aan, maar zei niets en ging weg. Het was allemaal zo vreemd, zo anders dan hij verwacht had... Wie zijn dat? Wat doen ze hier? Wat willen ze? Is het dan nooit afgelopen? Nicolai opende zijn ogen en keek op. De zwarte nacht hing laag boven de gloed van het houtskool. Vallende sneeuwvlokken dwarrelden in dat licht. Niemand heeft me meer nodig. Er is niemand om me te helpen. Niemand om me te troosten. Toch was ik vroeger thuis. Sterk. Gelukkig en geliefd. Hij keek naar de sneeuwvlokken en herinnerde zich een Russische winter in zijn warme lichte huis. Zijn pluizige bontmantel, zijn snel voortglijdende slee, zijn gezonde lichaam en zorg van zijn familie. Waarom ben ik hier ook heen gegaan? Waarom? Waarom? De volgende dag deden de Fransen geen nieuwe aanval... en het overschot van Bargassions detachement voegde zich weer bij het leger van Kutuzov. Toen hij onverwachts graaf, graafbezoek was geworden en een rijk man, had Pierre het zo druk dat hij alleen in bed zichzelf kon zijn. Hij moest stukken tekenen, zich presenteren op de regeringsbureaus en mensen ontvangen die vroeger niets van hem wilden weten. En meer dan iemand anders dan vorst Vasili Kouragin, die schulden en een huwbare dochter had... bezit van Pierre en zijn zaken. Morgen gaan we dus eindelijk naar Petersburg, beste kerel. Daar ben ik heel blij om. Al onze belangrijke zaken zijn hier afgehandeld... en ik had al veel eerder weg moeten zijn. U bent meer dan goed voor me geweest, vorst. Hoe had ik het anders moeten klaarstellen? Mon cher, ik had niet minder kunnen doen... voor een zoon van zo'n voortreffelijke vader, hm? O oh ja, en nou ik eraan denk, hier is iets dat ik van de kanselier kreeg. Jij dacht over een carrière. Op mijn verzoek ben je opgenomen in het koor diplomatiek en tot kamerheer benoemd. Er ligt nu een diplomatieke carrière voor je open. Dat is heel vriendelijk van u, maar ik had eigenlijk gedacht... Nee, je hoeft me nergens voor te bedanken. Ik heb het voor mezelf gedaan om mijn geweten te sussen. Nog niemand heeft zich erover beklaagd dat er te veel van hem gehouden werd. En toch... Bovendien, je bent vrij. Je kunt het morgen weer weigeren. Maar dat zie je allemaal wel als je in Petersburg bent. Het is hoog tijd dat jij je distancieert van al die nare herinneringen. Binnen. Hé, hey, Katies. Forst was die, die vertelde dat je morgen vertrekt. Ja. ja, ja, dat is zo. Ik kon je niet laten gaan zonder je nog eens te bedanken voor je edelmoedigheid. Mijn zusters en ik zouden anders armoe hebben geleden. Oh, alsjeblieft, praat daar niet over. Bovendien, uh, het was niet mijn idee... Vorst, heeft het bedacht. Ik kende je goede hart, monsieur. Als 30.000 roebel niet genoeg is, moet je het maar laten weten. En bedenk dat jij en je zusters hier zo lang kunnen blijven als je wilt. <kwijnt> voor altijd, als je dat zou willen. Ik heb meer landgoederen, meer huizen dan ik oh, kan ja, bewonen. Maar, vergif me, Pierre, dat ik tussen beiden kom. Edelmoedigheid is goed, maar roekeloosheid is wat anders. Maar, Vorst, wat heb ik je meer nodig... die zal me begrijpen als ik zeg dat Grape een huis in Moskou moet hebben... De tijd zal komen dat je hier een bruid zal willen brengen. Een bruid? Maar ik denk nog niet over trouwen. Ik heb het over de mogelijkheid, dat is alles. Heb je je knecht gezegd voor je te pakken? Uh, nee, nee, ik geloof het niet. Dat was ook zoveel... Doe dan nu, jongen. Je reist samen met mij in mijn koets en de bedienden kunnen volgen in de jouw. Pierre, een afscheidsgeschenk. Ik heb hem zelf gebreid. En dat is voor mij? Mijn lieve kathie. <lacht> ik heb zo'n van van onze vroegere vergissing. Oh, alsjeblieft, ik... ik voel me... Ik heb gekregen wat jullie verwachten. Ik bedoel, ik moest spijt hebben. Uh, Pierre, je moet je klaarmaken. Ja, ja. Neem me niet kwalijk. En, uh, en altijd kun je... Klop bij me aan. Oh. Alles is nu goed geregeld. Vaarwel, beste Katisch. We laten de boel voorlopig aan je over. De 30.000 roebel was een kluif die Forst Vasily de arme freule Katis toewierp... om haar de mond te snoeren over zijn aandeel in de affaire met de ingelegde map. Heel tevreden over het succes van deze manoeuvre... overdacht hij tijdens de reis naar Petersburg zijn verdere plannen met Pierre en zijn fortuin. Forst? Forst Vasily? Uh, wat? Uh, ja, Pierre... Die plaats waar we voorbij kwamen, was dat niet Sarsoviesel? Uh, ik geloof het wel. Ja, waarom? Zag u die lijfeigenen daar niet? Ze zagen er zo ellendig uit. Haast niet menselijk meer. Zo zijn er zoveel, mon cher. Heeft Bolkonski u wel eens verteld van zijn plannen om ze in vrijheid te stellen? De lijfeigenen in vrijheid stellen? Ja, hij spreekt er met zo'n overtuiging over. Oh, je hebt hem verkeerd begrepen. Ik verzeker je dat vorst Nicolai het nooit goed zou vinden. Nee, niet de vader, die ken ik niet eens. Ik bedoel de zoon, vorst André. Oh, ja, ja, die, ja, ja. Ik heb inderdaad gehoord dat hij vreemde idee opnaar hoort. Zou het iets uithalen, denkt u? De, het lijkt me zo verkeerd. Natuurlijk, eigenwijze nonsens Nee, nee, dat bedoel ik niet. Ik druk me zo slecht uit. Ik bedoel... Ik bedoel dat het verkeerd is dat ik miljoenen roebels bezit... veertig landhuizen en de hemel weet hoeveel paarden en mensen... En zij hebben niets. Ben ik zoveel beter dan zij? Mijn beste jongen, zij hebben niets omdat ze niets zijn. Jij bent een geboren bezoek, of? Ja, ja, onwettig. Dat heeft er niets mee te maken. En ik zou je aanleiden, Pierre, niet al door op die onwettigheid te zinspelen. Dat is nu voorbij. Omdat ik miljoenen roebels heb en veertig huizen. Jij bent van adel, mon Dat is het enige waar het op aankomt. Hé, hey, gaan we nu al over de Neva-brug? Ze zijn op de rivier aan het schaatsen. Zit er nog nogal stof in Petersburg. Dan is Natasja zeker aan het rijden met de kleine Petje. Uh, Pierre, voor aankomen. Uh, ik zou ze zo graag zien. De meeste van mijn ongetrouwde vrienden zijn bij het leven. Luister even, hem. Ik was bijna vergeten je te zeggen. Je weet, mon cher, dat je vader en ik een paar schulden te van hem. hadden. Nee, dat wist ik niet. Ja, en toevallig voor we vertrokken, kreeg ik wat me nog toekwam uit de opbrengst van het landgoed Razanje. En dat houdt niet maar... Hm? Je hebt het nu nog niet nodig en we zullen later de rekeningen wel eens inzien. Hé, hey, zie jij wie er in dat rijtuig zit? Waar, madame Scherer? Laat een buiginker, een buiging! Ach, nee, nee, nee, dat is het verkeerde rijtuig. Nu is ze voorbij. Eh, Spijt me, het ging zo gauw. Nou, het hindert niet. We zal het je niet kwalijk nemen. Ze weet dat je slecht ziet. Gelukkig dat ze ons zag. Nu weet ze dat je in Petersburg bent. Zal het nieuwtje vast verspreiden en morgen haar kaartje laten afgeven. Oh, wat een wereld gaat er voor je open. Je zal overal uitgenodigd worden, beste jongen: bals, soirées, partijen. Er zal geen huis in Petersburg zijn waar je niet komt. werkelijk heerlijk. Ik bewonder, Janet. U oh, moet mij niet bewonderen, vorstin Koragina. Karsanov's talent is van hemzelf, niet van mij. Maar jij doet alles zo goed. Ondanks die vreselijke oorlog... en met haast geen jonge mannen meer in Petersburg... zijn jouw partijtjes altijd zo geslagen. We mogen dan vechten tegen een barbaar, vorstin, Maar daarom hoeven we zelf nog geen barbaren te worden. Oh, dag, generaal. Bijzonder eierig feest, madame. Dank u. Heel vriendelijk van u. Zijn je twee zoons nog weg? ja. Hippolyte is in Moskou en de Anatole's regiment is ergens in de provincie. Is het niet, Vasily? Uh, Wat? Uh, neem me niet kwalijk. Anatol. Oh ja, ja, ja. Ik hoop hem de volgende maand te zien als ik naar mijn land goed ga. Heb je Elaine gezien, lieve? Daarnet. Ze zat bij Pierre. Ja, daar. Daar zijn ze op die sofa. Uh, ah ja, ja, ja, ja. Ik vroeg maar even aan Wil jij af... zo met Anatole een bezoek brengen op de kale heuvel? Bij Bolkonski? Oh, zeg niet dat je het vergeten bent. Dat zielige vrouwetje Maria. Anatole is heel aantrekkelijk en zei... Wel, ze heeft de huwbare leeftijd. En verlangt ernaar, daar ben ik zeker van... van haar vreselijke oude vader weg te komen. Maar misschien denk je nog niet over een volgende, verloving? Een volgende? Anne? Oh, doe niet zo geheimzinnig voor Stie. Je weet heel goed dat ik Hélène ga verzoegen of bedoel. Nou, ik verzeker je dat Pierre niets heeft gezegd. Goed, het oh, hoeft ook niet, maje. Het is volkomen duidelijk dat hij dol op haar is. Kijk maar eens naar hem. Eenvoudig gekluisterd aan haar zij. Oh, ik vind het zo leuk voor je. Het zal zo'n prachtig huwelijk zijn. Eén van de grootste vermogens in Rusland. Op zijn minst 40 miljoen roebel. Is het niet, Wazili? Zoiets, ja, ja, ja. En hij is zo opgeknapt sinds hij bij jullie in huis is. Hij was zo'n lomperd in hm. een salon. En nu, hij is werkelijk charmant. zo die op. Ah, daar is mijn diplomaat. Die moet ik even begroeten. Mm -hmm. Je moet hem leren kennen. Hij komt net uit Berlijn met de laatste bijzonderheden... over het bezoek van de Tsare Potsdam. Ik breng hem dadelijk bij je. Ah, mijn Pierre verbaasde zich erover dat de grote wereld hem zo volledig accepteerde, sinds hij graaf graafbezoekhof was geworden, terwijl hij toch precies dezelfde was gebleven. Zijn conversatie, die vroeger taktloos en ongepast werd gevonden, werd nu charmant genoemd. Maar er was ook nog iets anders gebeurd. Er was een zekere verstandhouding, door anderen erkend, tussen hem en Helijn ontstaan. En dat maakte hem bang, omdat hij voelde dat het hem een verplichting oplegde, waaraan hij niet kon voldoen. Maar... Aan de andere kant vond hij het een amusante gedachte. We moeten met mama gaan praten. Ze zit helemaal alleen. Ik geloof dat ik de diplomaat zag binnenkomen. Daar kun je later wel mee praten. Er is tijd genoeg. Oh, goed. Oh, graag bezoek of mag ik u condoleren met de dood van uw vader? Wat een vreselijke slag voor u. Dank u, ma'am. Dank u. Ja, inderdaad. Waarom lach je? Dat gezicht van je. Ik wou dat de mensen niet zulke dingen tegen me zeiden. Of je weet dat ik hem nauwelijks gekend ah, heb. Ah, Hélène Pierre, eindelijk. Hm. Amuseert u zich, mama? Ja, uitstekend. Een schitterende soirée en zulke heerlijke muziek. Heb je genoten van Cassano's spel, Pierre? Niet bijzonder, ik ben niet muzikaal. Oh, dat komt vast nog wel. Volkslied, dat het kan ik herkennen, maar dat is ook zo wat alles. Maar je bent aan het leren van muziek te houden, mon cher. Dat wist ik niet. Jazeker. En ik kan het bewijzen. Hoe dan? Ik heb naar je gekeken. Vanavond heb je maar drie maal gegaapt onder Karsanov's recital. En gisteravond in de opera heb je de hele tijd te slapen. Dus er is beslist verbetering. Ja, je kunt niet bij de diplomaat komen. En ik zou toch zo graag horen wat hij te zeggen heeft. Misschien als we uh, Madame Scherer. Oh, he, papa. Pierre hm? wil me morgen zijn huis laten zien. De architect is bijna klaar met de verbouwing. Oh, het werd wel tijd dat er iets aan gedaan werd. Ik hield van het huis zoals het was. Ah, oh, Pierre. Onzin, beste jongen. Het was volkomen verouderd. Oh ja, en als jullie daar zijn, moet je mijn dochter advies vragen voor de decoraties. Niemand heeft een betere smaak dan Hélène. Hm? En bovendien, een vrouw weet meer van die dingen dan wij. Oh, vorst. Vorst, eh, Ja, net. Eh, mijn diplomaat wil je graag zien. Hij staat bij te praten met de generaal. Oh, graag. Excuseer me. Aline, Pierre. Oh, madame Pierre. Ja, graag. Kan ik ook mee? Ik ben erg benieuwd naar wat hij te zeggen heeft over het Eh hey, Dadelijk, maar eerst wat anders. Lieve Elijn, wees eens lief voor mijn arme tante die je aanbiedt Hou haar tien minuten gezelschap. Maar natuurlijk met haar. Dank je, liefje. En onze charmante graaf zal vast niet weigeren met je mee te gaan. Daar is ze, zie je? Ga maar achter de stoelen om en kruk je japon niet. Ja, zo. Is ze niet schattig nou? En ze heeft houding. Wat een tact en goede manier voor zo'n jong meisje. Dat komt uit het handteken. Al die goedheid en vriendelijkheid. En dan nog zo mooi ook. Ik heb haar altijd bewonderd. Ze is de mooiste vrouw die ik ooit gezien heb. Gelukkig de man die haar als vrouw krijgt. Met haar zou zelfs de minst wereldse man een prachtig figuur in de grote wereld slaan. Denk je ook niet? Misschien zou een onwereldse man wel helemaal geen goed figuur in de wereld willen slaan. Nou ben je cynisch, graaf. Ik weet dat je niets meent van wat je zegt. Maar ik wil je niet ophouden. Je wil natuurlijk graag naar haar toe. Ik wil alleen maar even je mening weten. Ga nu maar. Pierre, kijk eens. Madame laat me haar mooie snuifdoosje zien. Kijk, die kleine figuurtjes erop. Wijlen, uw vader had er een grote collectie van. Is het niet graag? Ja, ik geloof dat Wien uh, ze geschilderd heeft. Een beroemd miniatuurschilder. Is er ook een afbeelding binnenin? Ja, een portret van mijn man. Oh, mag ik eens zien, madame? Nee, nee, laat u maar. Als ik voorover buig... Ik uh, hinder je toch niet, Pierre? Nee. zo ver voorover dat ik haar mooie borsten en schouders kan zien. Ze drukt zich tegen me aan om me te attenderen op de warmte van haar lichaam en haar parfum. Haar ogen zeggen ja, ik ben een vrouw die zich aan iedereen kan geven. Ook aan jou. Oh God, het, het gaat gebeuren. Ik, ik weet het zo zeker, alsof ik al met haar voor het altaar sta. En ik weet ook dat het niet goed zal zijn. Maar haar schoonheid heeft een verschrikkelijke macht over me. Er is geen afstand meer tussen ons. Niets meer. Alleen mijn eigen wil. Ah, uh, ik zie dat jullie samen het best hebt gehad in je hoekje. Je wou mijn diplomaat ontmoeten, gaaf? Ja, ja, heel graag. Een ogenblik, erg. Uh, ik breng hem straks weer bij je terug, liefje. Ik hoor dat je je huis in Petersburg gaat opknappen. Ja. Dat is goed. Maar laat vorst Wazili niet helemaal schieten. Je bent nog zo jong dat je goede raad nodig hebt. En het is goed om een vriend als de vorst te hebben. En ja, natuurlijk als je trouw wordt, het wat anders. Oh, daar is hij. Eh, monsieur, mag ik uw graaf Pierre bezoek voorstellen? Zal ik de kaarsers sluiten, monsieur? Nee, laat maar. Ik wil nog een tijdje lezen. Is er nog iets anders van u dienst, monsieur? Nee, dat is alles. Welterust. Welterust, monsieur. rust, Is het toch gegaan? Ik heb niets gezegd. Ik heb niets gedaan. Maar ik voel het net om me dichtgaan. Wil ik met Helena trouwen? Ik weet het niet. Een deel van me verlangt naar haar. Maar ze is dom. En er is iets, iets lelijks, iets laags in het gevoel dat ze bij me opwekt. En dan haar familie, Anatol, Hippolyte, Forst -Vazili. Maar ja, daar kan ze niets aan doen. En ze is heel mooi. En als ze van me zou houden... Nee, onmogelijk. Er zou iets, iets onnatuurlijks, iets oneervols in dat huwelijk zijn. Ik heb toch niets gezegd wat me aan haar bindt. Ik kan beter weggaan. Petersburg en haar verlaten. Ja, ja, dat doe ik. En dit is de grote salon. Wat een prachtige kamer. Het huis zal zo mooi worden, Pierre. Ja, maar wat ik ermee zal gaan doen? Bals en soirées geven. Grootse diners voor je vrienden aan het hof. Als ik die had. Onzin. Als kamerheer. Ik weet niet wat dat inhoudt. Ik heb nog niets gedaan. Dat wordt ook niet van je verwacht. Het gaat alleen om de titel. Oh, laat we ergens gaan zitten. Ik ben moe. Er is niets anders dan die pakkist en die zal wel vuil zijn. Dat hindert niet. Wacht, ik zal mijn jas eroverheen leggen. Oh, dan krijg je het kap. Ik heb het nooit koud. Zo, ga daar maar op zitten. Wie ja, jij ook? Er is geen plaats, ik ben veel te dik. Onzin. Oh. Ik heb het je wel gezegd, ik duw je eraf. Ik hou je arm vast. Zo is het beter. Oh, Pierre, wat moet je gelukkig zijn? Dit prachtige huis en een groot fortuin. Je zou alles kunnen hebben wat je maar wilt. Alles. Wel, is er dan iets... Ja. Eén ding. Innerlijke rust. Maar wat kun jij nu over toppen? Over mezelf. Over, over de toestand in de wereld. Over de menselijke ellende. Maar Pierre, dat is dom. Misschien wel. Oh, Hélène, als je eens wist hoe ik mezelf haat. Waarom, is hemelsnaam? Ik ben lui. Luiheid is een van mijn grote zonden. Ik heb geweldige ideeën, maar ik doe er niets mee. Ik zeg tegen mezelf, ik wil fatsoenlijk leven... maar telkens geef ik weer toe aan mijn zinnelijke rust. Oh, Vergeef me, dat had ik je niet moeten zeggen. Maar beste Pierre, dat is allemaal al zo lang geleden. Dat was jeugdige overmoed. Nu je zo'n hoge positie hebt... Denk je dat een man door zijn positie verandert? Dat ik graaf bezoeker ben geworden, maakt nog geen heilige van me. Ik vind je erg kinderachtig, Pierre. Ja, dat ben ik ook. Maar ik weet dat er een hoop verkeerd is. Verkeerd, slecht... Als André maar hier was, die zou het je wel duidelijk maken. Vorst André Wolkonski? mijn beste vriend en ik mis hem heel erg. Hij zou me wel helpen mijn fortuin goed te besteden en dat wil ik. Maar Pierre, je moet het niet verspillen. Misschien kan ik hem gaan opzoeken. Hij zit in oormoets, dus ik heb een brief van hem gehad. Oh nee, je moet niet weggaan. Het zal maar voor een tijdje oh zijn. Oh nee, nu niet alsjeblieft. Je moet eerst het huis klaar hebben. Dat kan nog wel even wachten. En, en er is nog iets anders. Niet belangrijk voor jou, maar erg belangrijk voor mij. Mijn verjaardag. Wanneer is dat? Volgende week. Een klein partijtje. Maar als jij er niet komt, ben ik erg ongelukkig. Ik zou André natuurlijk later kunnen opzoeken. Oh, graag, Pierre. Ten slotte heb je voor al die andere dingen nog tijd genoeg. En nu moet ik weg. Uh, wil je mijn mof even halen? Ik heb hem op die vensterbank laten liggen. Ik zie er toch niet gek uit. Een leeg huis is meestal niet erg schoon. Je ziet er prachtig uit, zoals altijd. Dankjewel, Pierre. Als je zulke dingen zegt, ben je heel lief. Niet onaardig zijn, Vasili. Hij is een heel achtenswaardig man, onze nieuwe gouverneur-generaal. We mogen hem niet uitlachen. Nee, dat was zo gek. Dan zat hij met de brief van de tsaar. We wachten allemaal tot hij hem zou lezen. En, en hij kwam niet dat Sergei Koushmic. Nee, nee, geen haar, haar, hij begon steeds weer op die. Maar zodra hij zei, Sergei, snikte. hij. tranen. En van alle kanten werd je snikken gesmoord. Ja, ja, tot ze tenslotte iemand anders vroegen om hem voor te lezen. En onze tuchtelduifjes, Vasili? Kan je iets over ze vertellen? Ze zitten zoals gewoonlijk weer naast elkaar. Het gaat de goede kruis. Ik denk dat het vanavond beklonken wordt. E, ik drink op jij, ler. Op je naamdag. Dank u, papa. En daar betrek ik graag bezoek of ook bij. De geluksvogel. Ja, ja, ja. Verschrikkelijk. Iedereen verwacht het. Hoe is het begonnen? Ik vertrok samen met Forst Vazili uit Moskou. Ik logeerde bij hem. Ik reed rond met zijn dochter. En nu zit ik naast haar als haar verloofde. Tijd dat de laatste stap gedaan wordt. Ik kan het niet. Ik kan niet. Ik moet weg. Als ik niet zo'n hoofdpijn had, zou ik langer gebleven zijn. Ik geloof, Wazili, dat ik je mag geluk wensen. Bonsoir, Hélène. Het was een plezierige naamdag, hè? De fijnste die ik ooit gehad heb, madame Scheren. Ja, ja. Bonsoir, lieve graaf. Oh, gaat iedereen weg? Nou, hindert niet. Jullie zullen blij zijn alleen te zijn. Zullen we naar de kleine salon gaan? Zoals je wilt. Adieu. Adieu. Ja, ja, dat is he. Sergei Kuzmits van alle kanten. Sergei Kuzmits van alle kanten. Hé, waar zijn ze gebleven? Naar de salon. Mooi, mooi. Ga eens kijken wat ze uitvoeren. Nou? Nog hetzelfde. Ze praat alleen. Houdt hij haar hand niet vast? Nee? Daar moet iets aan gedaan worden. Ik zal hem wel helpen. Mijn beste Pierre. Wat is er aan de hand? Mijn vrouw heeft me alles verteld. God, dank mijn beste jongen, mijn lieve Elen. Het doet me veel, heel veel plezier. Ze zal een goede vrouw voor je zijn, Pierre. Alleen, kom hier. Kus me, mijn beste jongen. Wat ja. een geluk, wat een vreugde. monsieur. je kijkt of je allemaal te veel is en geen wonder de prijs van Peterburg. Dan kom je alleen, hè. We moeten ze alleen laten. Ze zullen zoveel dit elkaar te zeggen hebben. Oh. man. die afschuwelijke bril af. Uh, nou? Ik moet het nu zeggen. Ze verwacht het van me. Bovendien, ik, ik hou van haar. Hélène, ik hou van je. Zes weken later was hij getrouwd... en woonde hij in zijn grote nieuwe gemeubileerde huis... De gelukkige bezitter, zeiden de mensen, van een gevierde schoonheid en van miljoenen roebels. Intussen zette een triomfantelijke voorzwasili de achtervolging in van zijn tweede prooi, freule Maria Bolkonski. Maria, Maria, waar ben je? Hier, Lise, bij mademoiselle Bourienne. Oh, Maria, ze zijn aangekomen, ja! Vorst Basilië zijn zoon. Tygon zegt dat ze naar hun kamers zijn gegaan... en je bij de thee zal ontmoeten. Vind je niet zo op, liefste? Denk aan je baby. Ga zitten. Zet de stoel neer voor de vorstin Amélie. Alsjeblieft, madame. Hoe kun je zo kan zitten na je Maria... als je aanstaande echtgenoot hier is? Tygon zegt dat hij de knapste man is die hij ooit gezien heeft. Dat heb ik de vrouw ook al gezegd, madame. Ik keek uit het raam toen ze aan rijden. Oh, Maria, ik ben zo blij voor je. Maar jij moet je klaarmaken, liefje. Je hebt niet veel tijd. Ik ben klaar. En jij hebt je hebt jouw oude grijze jurk aan, Maria. Maar je blijft toch niet zo? Ja. Waarom? Het leek me best als Anatole me zag zoals ik er altijd uitzie. Maar liefje, dat is heel dom van je. Hij komt je ten huwelijk vragen. Nee, Lies, helemaal niet. Hij wil me alleen maar ontmoeten. Misschien vindt hij me niet eens aardig. Oh, natuurlijk wel, dat kan niet anders. Maar je moet iets anders aandoen, liefje, echt. Je moet er zo lief mogelijk uitzien. Ik heb al een half uur geprobeerd de te overreden iets anders aan te trekken, madame. Maar ze wil niet luisteren. Lise, Amélie. Ik weet dat jullie het goed bedoelen, maar... Ik zou liever gewoon... Mooie kleren staan me niet, die maken me nog lelijker. Dat is niet waar, liefste. Je bent verlegen en nerveus. Kom, ik zal je helpen je te kleden en mademoiselle Bourienne zal je haar doen. We zullen maken dat je er heel mooi uitziet, maria. Heus. Anatole? Oh, neem me niet kwalijk. Ik amuseer me maar een beetje, want niemand schijnt haast te hebben ons te ontvangen. Hm. Volgens Nicolai had ons wel eens kunnen begroeten, vind ik. Die rijke lui doen alsof ze van koninklijke bloeden zijn. Hij weet dat we als bedelaars komen en behandelt ons die overeenkomsten. Ach, dat is onzin. We zijn een volkomen gelijkwaardige partij... Onze familie, onze positie... Ik die... voor zijn dochters geld. Zij vallen. Is ze werkelijk zo lelijk? Nou, oh, gewoon nee. Het een goed zijn een vrouw te hebben waar je hier voor schaam mee gezien te worden. Dan is de compensatie dan nog zo groot. Maar ja, ik hoor dat het meisje... Ah ja, ze is heel dom, maar... mm -hmm. Houd dus op met die praatjes en, en doe een beetje voorzichtig aan. En wees vooral beleefd tegen de oude vorst. Hm? Daar hangt alles vanaf. Zegt ik een heel aardig gezichtje uit het raam toen we aankwamen. Wie is er geweest, hè? die bruine jurk staat je niet zo goed, Maria. Om... Ik geloof toch dat je beter je grijze kunt aanhouden. Oh, Liefste moet ik me dan weer verkleden? Kom, vrouwde, nog even proberen. Nee. Nee, ik wil niet. Doe in elk geval wat aan je haar, liefje. Maar ik heb het u gezegd, mademoiselle. Die stijl staat de vrouwde helemaal niet. Doet u het nog eens? Laat me met rust, alsjeblieft. Laat me met rust, het kan me niet schelen. We moesten maar gaan, madame. Dat is de buik voor de thee. Jij ja, verandert het toch, hè, Maria? Het heeft geen nut, Papa. O oh God, wat staat me te wachten? Zou ik ooit dromen en kinderen krijgen? Ik hunker naar liefde. Nee. Nee, het gebeurt niet. Ik ben veel te lelijk. Uw wil geschieden, o Heer. Hoilen, of ik thee komt drinken. Ja, ik kom. Oh, wat heerlijk om weer nieuwtjes uit Petersburg te horen. Het lijkt wel of ik hier buiten jaren begraven ben geweest. Wij hebben u erg gemist, vorstin. De soirées van Madame Scherer zijn zonder u beslist heel anders. Waarom komt u nooit op haar recepties, vorst Anatole? Ja, waarom? Ah, ik weet het. Ik weet het al. Uw broer Hippolyte heeft me van uw bezigheden verteld.